10 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Strandgangers tussen Scheveningen en Katwijk mogen voorlopig niet de zee in. Er drijft een slijmerige, roodbruine smurrie op het water. De politie noemt het een plaagalg. Vanmiddag moest iedereen van de politie het water uit. De eerste meldingen van de Smurrie kwamen uit Wassenaar, daarna ook uit Scheveningen en Katwijk. Hoe lang het zwemverbod blijft gelden, is niet duidelijk. Rijkswaterstaat doet nu onderzoek naar de substantie en waarschijnlijk volgt de uitslag morgen. De politie heeft twaalf migranten uit Syrië, Iran en Irak uit een vrachtwagen gehaald. Ze wilden naar Engeland, maar kwamen uit op een bedrijventerrein in Duiven bij Arnhem. De twaalf hebben de mogelijkheid om asiel aan te vragen of Nederland te verlaten. De 54-jarige chauffeur van de vrachtwagen, waar de migranten in zaten, is aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. De Franse chauffeur zei dat hij wel geluiden had gehoord, maar toch is doorgereden. Pas toen hij aankwam in Duiven ontdekte hij de verstekelingen. Ze vluchtten toen, maar de politie wist ze te pakken te krijgen. In Frankrijk hebben zo'n twintig kinderen een kleuterschool gesloopt. Ze waren tussen de vijf en twaalf jaar oud. Kinderen kwamen de school binnen door met een brandblusser een ruit in te slaan. De politie trof omvergeworpen onverge meubilair aan, gebroken glas, muren en vloeren die besmeurd waren met verf. En zowat alles was van de muur gehaald. Vooral een gymlokaal moest het ontgelden. De kleuterschool ligt in de Franse stad Milun onder, onder Parijs. Het gemeentebestuur spreekt over een indrukwekkende schade... alsof de dag des oordeels was aangebroken. Voor hoeveel euro er aan schade is aangericht is niet duidelijk. De Johan Cruijfschaal is gewonnen door PSV. In de Amsterdam Arena werd het 3-0 tegen FC Groningen. Twee doelpunten kwamen van Luc de Jong en eentje van Adem Maher. Dat het weer een droge avond. Koelt vannacht af tot 16 graden. Morgen warmer dan vandaag. Temperaturen van 28 tot 31 graden. En dinsdag grote kans op regen. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1100 uur 2 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen aan een uh, nieuwe CD. Geen nieuwe artiesten dit keer, Heidi Breyer. Zij is uh, een goede bekende, maar ze heeft wel een spiksplinter nieuwe CD gemaakt: Letters from Far Away. Ze heeft het allemaal zelf geschreven, dus gaan we er maar eens lekker van genieten van Heidi. Daarna komt nog een werkje. Uh, weet ik even niet uit mijn hoofd maar het stroomt in ieder geval binnen steeds meer nieuwe cd's en steeds meer nieuwe artiesten weten de peaceful radio shows te vinden natuurlijk ook op internet met de punt, punt u, EU erachter op Facebook, op Twitter Och och, ik heb het er zo druk mee maar met liefde en met veel plezier veel luisterplezier No hay tantas formas, ni tantas palabras, ni tantas comas, que no me comas mi camino, que yo elijo mi destino libre para hacer lo que me dé la gana. you yeah.